an alternative. Zegt, hoor. Naar dit, uh, nee, We het hebben het totaal geen lust mensen. meer. Wat? Wat zeg jij? We hebben totaal geen lust meer hoor. We hebben allemaal geen lust meer. En vooral omdat de studio nu vol zit met mensen. Nou vol zitten er twee, twee van het uh, legendarische uh, band nu al. Gangster! Vrouwke yeah. yeah. van Es en Daan van Putten ze zijn hier. Dus uh, we gaan uh, straks uh, het uh, meebeleven. Het is geen zwaar werk uh, dit keer. Je hebt maar gewoon een akoestisch gitaartje bij je Daan. Nou, ja? Nou. <laughs> we houden het rustig. Je mag die even gebruiken. Het, te, die ja. ja, ja nou, eigen hij microfoon. zit een beetje los hoor. Maar goed, uh, kijk uit. Hard... Maar uh, dus, uh, je houdt het rustig. Hoor horen jullie ja, mij. Ja, ja we horen je wel. Dus, uh, maar je bent nu even je uh, akoestische gitaan aan het stemmen. Ja, we hebben ook een uh, bellet op de EP. En uh, die gaan we vandaag in akoestische vorm uh, Heel fijn. Uh, over de EP gesproken. Die is af, als het goed is. Hè? Hij, is af. hij is af. Het artwork ligt nu uh, bij de drukker. Oh. En dat komt hoofdelijk allemaal op 25 mei komt dat binnen oh. En dan uh, wordt die 26 mei gepresenteerd Ja Te kopen in de Panama Heel fijn Dus het wordt heel krap allemaal <laughs> Want uh, aankomende, don of aankomende woensdag Oeh ja sorry Oeh, Oeh, woensdag, woensdag, woensdag in Panama in Amsterdam Dan uh, speelt Gangster ja. daar ja. Check ook uh, www.completelydifferent.nl Completely is ook... different? Wat is dit nou weer voor? Dat uh... is van Monty Python hè? En nou, zo'n completely different <laughs> Heb je daarvan uh, daar vanaf? De, ja, daar is de... Kijk, we moesten met vier bands moeten we erop treden. Vier echt totaal verschillende stijlen. Wat bijna niet in een avond te verpakken is. Ja. Dus vandaar iets compleet anders. Ja, niet ja. Niet een rockavond. Niet een, een, een pop of Disney Disco. Of, Disney of, Disco. Of, Disco, ja. Ik... Geweldige. <laughs> geweldig. van verschillende bands in één avond. Ja. Maar en... nou goed, jullie hebben het uh, op jullie kompas uh, weten te vinden met z'n tweeën hier. in uh, Deze studio. Dus... Uh, nou, vind ik ook wel heel wat hoor. Gezegd. Goed, we gaan verder even met een stukje muziek uh, bijna, want... Een nieuwe band uit Amerika, Clone. Een beetje... Het lijkt een beetje op Toe. We zijn nog steeds bezig met Alternative FM op de donderdagavond. Ja. Jouw ultieme ding voor nieuwe bandjes en leuke dingen. En vandaag in de studio Gangster ja, hier, van de, van de ja, ja, ja, ja, ja, ja. En meer En meer. Uh, ja dus het, het klinkt eigenlijk helemaal niet gangster hè? Het klinkt gewoon, uh, gewoon heel erg leuk Op zo'n uh, akoestisch gitaartje uh, En dat, uh, dat is aan Daan wel toevertrouwd <laughs> dus, uh, Klein beetje hoor je dus nu al Hij is een beetje zijn piano aan het uh, Kijk, mooi achtergrondmuziekje uh, voor ons Zijn gitaar aan het inregelen Moet je mij horen, piano nou Dat klopt, er is dus helemaal geen bal van eerlijk gezegd En uh, Vrouwke die staat erbij van uh, Wanneer mag ik nou zingen maar, <laughs> Dat we nog eventjes even geduld hebben hoor ja ik doe uh, even een netjes afkondiging ja? Want dat is wel zo Netjes op de radio. Nee, ja, heel verstandig. Wat, wat was dat dan alweer? Blogparty, geloof ik Toch? Nee, nee, nee, nee. nee. Huh? Jor, de eerste clone: Right of <laughs> Passage van het nieuwe album Black Days. Ja. Heb je ja. de Tool Link al gehoord? De Dead Weather met I Cut Like a Buffalo van het album Whorehound. En ze hebben weer een nieuw album: Coward. Cowards. V waar staat dat voor als je dat vrij vertaalt? Hoe hond. Maar als. Okay. Ja, ja. ik zie veel vragen, dan ga ik het ja. gewoon zeggen, natuurlijk. Ja. En de nieuwe album Sea of Cowards, uh, nu in de winkel te koop Van The Dead Weather met Jack Black in de uh, hoofdrol. Straks hoor je Gangster hier. Fabiane Dammers hebben we nog in de studio. Uh, Tenminste, nee. via, de telefoon. via de telefoon. Maar eerst hier: Block Party met helikopter. Ah. Helikopter van Block Party, album Black Season Session is live. Hey, we hebben over andere live gesproken. we hebben uh, Een tijdje geleden hadden wij uh, Chef Special in onze uitzending. En uh, daar speelden ze dit nummer, Deadline, live vanuit onze studio. Straks dezelfde kwaliteit voor je gangster. Woe!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 Yeah, ja, Live in onze studio, ah. de Jess Special. Joshua Nollet, ja hij uh, kreeg ook uh, niet al te beste kritieken op uh, de landelijke zenders in ieder geval. Ze hadden, uh, tenminste Joshua werd een uh, beetje uh, omschreven als uh, door Rob dus van talentvol. Maar er was nog wel wat uh, op hem aan te merken qua gedrag eerlijk gezegd. Dus uh, dat was uh, de reden waarom. Straks hoor je live hier in de Eter, ja, hoor je joh. gangster met z'n tweeën staan ze hier klaar. Ze zijn nu lekker aan het soundchecken zoals je in de achtergrond hoort. Ja. Maar eerst maar eerst, hebben wij wat anders. Ja, want uh, zij heeft hier uh, ooit uh, gestaan in, uh, in deze studio. Ze heeft ook zes nummers uh, gespeeld. Uh, Fabiana Dammers, goedenavond. Goedenavond. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou ja. <laughs> ja, dat is men ook. Het is niet zomaar dat we je in de uitzending halen, want het heeft een bepaalde reden. Morgen in het uh, patronaat speel jij met Elske van der Wal. Ja, klopt. Ja, hè? Ja. Uh, uh, Hoe is, uh, is <laughs> <Ja>? <laughs> nou, het gaan en waarom met haar? Hoe is het gegaan? Waarom met haar? Ja, ik heb geen idee. Ja, tenminste, uh, ik denk, uh, ik, ik werd gewoon geëmailed uh, door uh, de programmeur van het patronaat van. hé, hey, ik heb je al uh, een tijdje niet gezien. Heb, kan je dan spelen? Ja. In het programma van Elske. En uh, ik ja, ik heb natuurlijk uh, niet gedwijfeld. Ik zei meteen ja, want uh, ja, iedereen wil aan het patronaat spelen. En waarom? Ja, ik denk dat hij gewoon een. Uh, ...waarschijnlijk wel een goede combinatie in ons zag of zo. Allebei singer songwriter. En, hmm. ja. Alleen speel ik wel alleen als zijn met band. Ja. En ik wil ook de mensen vriendelijk verzoeken om op tijd te komen. Want op de website staat half negen. Maar ik begin dus half negen. En anders sta ik voor een lege zaal. Dus... Uh... Ik, ik ben er sowieso om half negen, dus uh, maak je maar geen uh, zorgen. Maar jij bent er wel op tijd? Dus komen die andere jongens ook of niet? Er staat er in ieder geval eentje. Yeah! Yeah! <laughs> ik, ik, ik ben er sowieso om half negen, dus uh, ik oh, weet... Yes. Maar goed, uh, voor een lege zaal zal het uh, wel niet zo eten die uh, uh, gebeurde, denk ik. Dus al... nee. nee, maar ja goed, je bent toch voorprogramma, dus uh, ja. in principe uh, dan uh, weet je nooit uh, hoe dat loopt, mm -hmm. maar... Ik heb, wel, uh, ik heb er wel zin in hoor. Dus, ja. uh, het wordt wel, uh... nee, maar Stel je voor, ik ben Leek. Hè? Ik weet niet uh, waar, waar en hoe laat jij speelt. Vertel. Ja? Uh, nou, Ik speel in de kleine zaal. Als voorprogramma van Elske de Wal. En, uh, de deuren gaan volgens mij acht uur open. Stond op mijn productiesheet. En op de site staat half negen. Maar ik begin dus half negen tot kwart over negen. Dus de eerste drie kwartier. En half tien tot half elf speelt zij. Maar ja, misschien dat het een beetje uitloopt. Je weet hoe dat gaat. Maar in ieder geval, als je er half negen bent, dan... Uh, zou dat leuk zijn. Oké. Okay. En oh ja, uh, de entrees, uh, want de, de informatie is 10 euro, maar dat is zeker wel de moeite waard hoor. Ja, ja nou ja, dat lijkt me ook met uh, twee kanjes van singers en songwriters uh, op zo'n podium. Mag dat ook wel gevraagd worden, denk ik? Ja, ja, ja zeker. Uh, het is niet het enige wat je uh, doet. Want nee. uh, ik geloof dat uh, daarna uh, is het uh, na het afstuderen, uh, opdrachtje van Daan in uh, Panama, Amsterdam, heb jij een dag later samen met uh, de jongens van Idol ja. ook iets. En dondersop hoorde ik, van, uh, ja? van, van Daan uh, spelen jullie op 27 mei in uh, ja. Pakhuis Willemina. Pakhuis Willemina, ja. ja inderdaad. In Amsterdam. Wat, uh, wat mogen we daar allemaal uh, gaan verwachten? Uh, nou, het is het eindexamen van Roel. En dit ja. is uh, de schrijver en de gitarist van uh, Idol. Ja. En uh, hij studeert die avond af. En hij vroeg aan mij of ik, uh, of ik voor hem wilde openen. Ja. Uh, dus ik open uh, die avond ook. Dus ook weer om half negen. Dus uh, <laughs> ja. kom op tijd. Ja, nou ja. Dat, dat zal ongetwijfeld wel. Is het uh, leuk uh, daar. pakhuis Willemien? Ik heb er veel over gehoord uh, in ieder geval. Ja, daar zit al ja te schudden. Dus, uh, dus dat... Uh... Ja, zeker. Ja? Het is altijd gezellig. Ja. Uh, en dan? Want uh, de agenda zit, uh, geloof ik, uh, nog aardig uh, vol, geloof ik. Uh, ja, er komt nog wat aan in, in Haarlem. Dat ja. is wel in, tenminste, ik heb wel meer dingen. Maar dat, ja, of jullie nou allemaal naar Nijmegen gekomen? Dat nee, nee hou, hou het even gewoon beperkt uh, tot uh, de Haarlemse zien. Ja, Haarlem, uh, 10 juni, op een donderdag. Uh -huh. En ik weet alleen niet waar, want ik, ik ben wel geboekt. Maar ik, ik denk dat het waarschijnlijk Café Briljant zal zijn. Maar ik weet het nog niet zeker. Dus check mijn MySpace en ja. dan uh, kom je er wel achter. 10 juni. Ja. Maar in ieder geval morgenavond... ...is patronaten. Volgende week donderdag... ...in uh, Pakhuis Elamina, Amsterdam. Ja. Nou, oké. Okay. Dat zijn uh, eventjes... ...de uh, highlights. Uh, uh, Ze snel uh, doorgenomen. Nou ja, we weten genoeg. Morgen dus... Uh, ...niet om uh, 8 uur... Uh, ...er zijn. Maar, of, nou, morgen... ...gewoon om 8 uur er zijn. Ja, en, ja. <laughs> en, en, en half negen gewoon naar binnen... ...want uh, dan spel jij. Half negen spel ik, inderdaad. Oké. Okay. Ja. Uh, Eén ding nog, want uh, ja. het schijnt dat jij nog uh, bezig bent met iets uh, wat, uh, wat een aantal mensen ook weten. Uh, de inkroud dan over nieuw materiaal? Uh, mijn album. Ja. Ook oh, nieuw materiaal. Ja. <laughs> Allebei. Ja, uh, ja ik uh, ben nu bezig met de opnames voor mijn album. Mm. En volgende week maandag ga ik weer de studio in en dinsdag. Uh, of nee, volgende week, die week daarna. Ja. <laughs> en uh, ja, ik denk dat het ergens in het najaar zal verschijnen. Ja. En dat gaat hartstikke goed. Het wordt echt super mooi. Echt ongelooflijk. Uh, boven verwachting. Ja. En uh, nou ja, goed. Uh... Misschien uh, dat ik nog wel een primeur kom geven daar bij, uh, bij jullie, hè? Is goed. Maar uh, dan wel natuurlijk op de donderdagavond, hè? Ja, nee, dat komt en, goed. Uh, want anders dan is die leuke radiotechniek Dus voor jullie niet <lacht> aanwezig. <mee, hè. lacht> Hij kleurt <lacht> helemaal, Marcus. Hé, hey, ik, ik dank je voor, de, voor je voor je bijdrage. Maar uh, we weten genoeg. Ja, oké. Okay, nou, heel graag gedaan. Dank je wel. Oké, okay, tot morgenavond. Gated. You don't need to bother, I don't need to breathe, I'll keep slipping farther, but once I done, I won't let go to the Wish I was too dead to care. If indeed I cared at all, never had a voice to protest. So you fed me shit to digest. I wish I had a reason. My flaws are open season. For this I gave up trying. One good turn deserves my time. You don't need to bother I don't need to be I'll keep slipping further But once I'll done I won't tell me Ja, dames en heren, dat was hem dan Badder, Stone Sour, Van het eerste album Herken je de stem trouwens? Dat is dezelfde stem als die van Slipknot Heel rare gewaarwording Zij kunnen ook gewoon normaal zingen uh, Hart, die naar zacht gaat En zacht die naar hart gaat We hebben Gangster gezien in de Rob Akta Awards hoe ja. rockten ze hoor De knalden ze echt als een tiet Kan ik je zeggen ja het enige wat ik erg jammer vond is dat ze niet uh, in het einde kwamen, zeg maar. Dat ze niet in de echte de, de winnaar waren. En uh, sowieso een top drietje was. Ja, maar daar, daar, daar zijn de meningen over verdeeld. Uh, en, en niet alleen dat, maar ik heb even wat uh, opgemerkt bij het sureren bij het van die avond. Het lag er klein beetje bovenop. Hè. Ik bedoel, Iterio wordt er als winnaar aangewezen, maar wie waren er de, de juryleden? Ja, het spijt me dat ik het moet zeggen, maar, maar toch is het zo. Guno uh, Oosterling en Ramon Galvaars. en die zijn van de Grote Prijs van Nederland. En zij stonden dus een week later, of wat is het, een paar weken later, in de Grote Prijs van Nederland in de kwartfinales. Dus ja, als ik één in één bij elkaar optel... Dus jij vindt... zegt dat het doorgestoken, doorgestoken. Kaart, kaart is? doorgestoken kaart, ja. En dat durf ik rustig gewoon uh, glashart uh, gewoon te roepen op deze radiozender. En het, is niks, het doet niks af aan die twee heren, maar ik vind het, het lag er een beetje bovenop. Maar goed, uh, dat, dat, vond ik, uh, dat vond ik. En uh, als ik dan toch een persoonlijke voorkeur had, dan hadden ze dus ook inderdaad... Deze twee mensen hadden gewoon gewonnen. Plus uh, de rest uh, van de band, maar uh, die zijn er niet. Dus ja, uh, uh, uh, yeah, het, het is even niet anders. Maar uh, hoe hebben jullie dat nou uh, beleefd, zo'n uh, zo avondje finale uh, Robbe Akdao wordt? Nou, het was uh, gewoon tof. Ja? Om in de grote zaal te spelen. Ja, want dat. En, dat, dat, daar dat deden we het ook deels voor. Ik bedoel, dat was gewoon te gek op tijd. En uh, ja. een leermoment ook weer. Een leermoment. Ja, ja maar ik heb jou wel uh, op die avond toch een beetje uh, ja, tuurlijk, zo van. Uh, je, baalde, uh, kijk, je baalde wel kijk, enorm hoor. Je doet, kijk, bandwedstrijden zijn leuk. En uiteindelijk, als je dan speelt, dan word je toch wel. Uh, competitief, hoe zeg je dat? Ja, Dan word je ja, fanatiek en dan wil ja, je winnen. En dan wil je eigenlijk ja. toch winnen, maar ja. uiteindelijk is het al gewoon een super eer om in de grote zaal van het poten te staan, ja. waar ben ik heel, met heel yes. wat grote bands hebben gestaan. Hè. Ja. Ja. ja, en niet, niet de minste hebben daar een optreden gegeven. Ja. En, er, komen, er komt er al een aan, 2 juli, de winnaars van de Rock Alternative bij de Grote Prijs van Nederland, de Cosme Carnaval. Dus ja, ik bedoel, dan heb je hier wel een... Ben je wel illustrer geweest als je in die uh, zaal hebt, ooit hebt gestaan natuurlijk. Ja. Goed, maar zijn jullie nieuwsgierig geworden? Ik kom nog net gepaste wel. trots ja. aan. Daar zijn ze Acoustics, Akoestisch? Gangster!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 Met die gitaar. Oeh, geweldig. Ja, dat was, dat ja, was, ja, je mag ja, aan, je mag ja, aan. Ja, dus Dankjewel. Want uh, ja, het, uh, vooral dat laatste. Dat hij even met dit uh, gitaar. Uh, nog even het laatste, <laughs> laatste restje geluid eruit uh, probeert te persen. Um, even, wat was dit nummer? Ook alweer. Even, hoe heet het nummer? Slipping away. Slipping away. Slipping away. Uh, is dat het meest rustige nummer op de EP? Ja, ja duidelijk. Duidelijk, ja. <laughs> je, zegt het, je zegt het goed. Ja, met afstand. Ja, maar ik uh, vind hem uh, in uh, deze uitvoering toch ook heel erg uh, mooi. Uh, hij zal ongetwijfeld anders klinken op de EP. Dan zal er wat met vette gitaren er, uh, erop zitten. Maar uh, deze vind ik ook uh, om in te lijsten eerlijk gezegd. Hè? Ja. Nou ja, goed, ik uh, merk het wel, volgende week als ik een DP'tje heb, <laughs> ga, ik, ga ik hem ook meerdere malen afdraaien, denk ik, in de auto. Dus uh, dat... Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Hij is uh, opgenomen in Den Haag, in de Source Studio. Ja. En uh, we zijn samen met uh, Remy Chong-Anjong, die ja? het, uh, zonder bekennis, de ex frontman van Green Lizard. Oh, dat is niet de uh, eerste... Uh, dat is niet de eerste... Ja. En die, uh, die heeft eigenlijk de plaat geproduceerd en uh, de nummers redelijk met ons herschreven. Ja. En toen hebben we hem opgenomen in Source Studio uh, Den Haag met Oscar Bor. Ja. En hij is daar ook door hem gemixt ja. en gemasterd is hij door Amsterdam Mastering in Amsterdam. Ja, even over, want, want dat, dat is toch leuk dat je daar even over begint. Maar is dat al zo dat je dan, uh, als je door dit soort mensen al gevraagd wordt, hè? Ja, dan, uh, dan gaat het toch volgens mij even wat deuren links en rechts open, want, uh, want daar kom je niet zomaar denk ik. Nou ja, we waren bijna uh... uh, uh, Ton Enderwerf, dat is de, de manager van uh, Jaja de Cat en ook een heel langer manager geweest van Green Lizard. Ja, hij heeft veel ja. lezers bij ons op school. Ja. En die had onze demo gehoord en die zei, ja, er moet wel wat aangesleuteld worden en misschien uh, zou eens met uh, Raymond moeten gaan praten. En die heb ik toen benaderd en die heeft een leaks geluisterd en die leek het heel cool. En, uh, nou, van het een kwam en ja. is de EP er. Ja, heb, hebben jullie... Uh, want ik ga toch ook even naar, uh, ja, naar je buurvrouw. Want, want anders komt zij ook. Uh, maar hebben jullie ook zelf het idee dat je, uh, dat je met, de, met de band wat nu wat verder ermee komt. Nu die EP af is, denk je? Ja, dat helpt natuurlijk altijd. Ja. We zijn ook heel erg blij met hoe de EP nu is. Hoe de liedjes zijn veranderd. Ja. Dus daar kunnen we nu... Uh, uh, ja, wel nog meer achter gaan staan. Ja, nou, dat, dat, dat uh, schelt natuurlijk ook uh, enorm, uh, denk ik. Ja, het is gewoon lekker als je denkt, en nu uh, zijn de nummers helemaal tot hun recht gekomen. Ja. En kijk, je speelt het zelf dan al een half jaar of langer in een bepaalde manier. en dan zijn je oren daar zo aan gewend. Ja. En dan komt iemand met een frisse blik die dan zegt, nou, we gaan dit refrein gewoon halveren of eruit gooien. Ja. of uh, iets anders raars mee, mee doen. En dat is dan heel, uh, even heel raar. Ja. Maar dan als je dan even afstand hebt genomen, dan denk je, ja, dat is wel beter. Ja. En jullie hebben ook het vertrouwen in, en dan kijk ik jou even aan, vrouwke, uh, maar jullie hebben er ook vertrouwen in dat het uh, in de vaart der volkeren wel uh, goed met jullie gaat uh, komen. Uiteraard. Ja, <laughs> dat, moet dat, uiteraard wel, dat moet haast wel, hè? Dat moet haast wel, hè? Moet je wel vertrouwen hebben, Ja, ja nou, nu zeker wel, want uh, als je inderdaad met dit soort uh, producers uh, werkt, dan, dan, dan moet het alleen maar goed gaan, denk ja, ik. Daar moet je gewoon vanuit gaan, ja. Dat lijkt me ook. Die EP die gaan wij trouwens hier uh, gewoon veel draaien, hoor. Dus oh. dat uh, kan, ik, uh, kan ik jullie wel uh, vertellen. Menno, we gaan uh, denk ik even terug uh, naar, uh, want ik hoorde heel in de verte hoorde ik Alice in Chains, maar dat gaan we nu nog een keer opnieuw doen. Tuurlijk. Hey, hey, Alice in Chains hey. wordt unplugged. Ik ben een beetje in de sfeer blijven. Lijkt me... harde, harde muziek I unplugged. Het blijft geweldig. I love it. Je hoort aan de achtergrond er een hevige discussie aangaande over welk nummer ze nou gaan draaien. We hebben nog ja, steeds gangster in de studio op Alternate FM op jouw radio op Zandvoort. Gelukkig zijn het geen Rooms-Katholieken in ieder geval, want uh, dan uh, moet er witte rook uitkomen. Nou, en voordat die witte rook uit aan is gekomen, <lacht> gaat dat wel even duren. Nou ja, er staan fabrieken. Dus uh, ja, ja uh, hoogovens hè, dus... Uh, <lacht> Want er wordt even gediscussieerd welk nummer er nou uh, gedraaid gaat worden, maar uh, wij gaan niet wachten op die, uh, op die discussie. We gaan eerst nog even een stukje muziek uh, doen. Wat ga jij klaarzetten vrolijke vriend uh, Menno? Nou, hij staat klaar, ik moet nog oh. Oh. oh, oh, oh, er staat iets klaar. Dus, Kijk, wij regelen het uh, ondieners. Wat zeg jij? De muziek de muziek oh. draaien, oh. Kan niet? Uh, uh, voor mij betreft uh, kan niet, maar ik wil wel even weten welke het is natuurlijk. We gaan get your guns. Get your guns? Nou, uh, ik, ik, ik, ik, ik weet niet wat, want het is dus de eindversie van, uh, van de Gangster-EP. Get your guns. guns. Are you ready? Here is he. Gangster. Met Get your guns. Kijk. Oh. Oh. Uh, sorry. Uh, oh. Oh. Het is niet leuk om uh, gangster in een slechte kwaliteit te horen. Nee. Kijk, huppa. Dit mag niet. We gaan terug. Um, oh, wat gaan we doen? Gaan we het mengpaneel vakkundig? Uh. Ja, je, uh, je werd omschreven je hey, om we hebben wel techneut, een stukje hoor. Al we wel, Kom eens even bij de microfoon. Dan, dan kunnen we nou even nou praten. Even zien. Goedemorgen. Ja, ja hè, even stil. Ja. Hey, uh, kom eens even bij de microfoon. Wat vind jij nou ontzettend vet aan dit nummer? Echt, dat begin hè? Want je zat echt oh, helemaal los intentie, te gaan hoor, kom even dichterbij Je wil gewoon vechten met dit nummer Ja. <laughs> dingen kapot maken What? Dingen kapot maken? Ja dingen kapot maken, gewoon omdat het kan zeg maar nou, ja, hey. Ik vind uh, dit nummer uh, vind ik de gitaar heerlijk klinken en vrouwke de stem Ja, master Gewoon, gewoon goed gewoon Oké, okay. hey, we gaan het nog uh, een keer proberen. We gaan het gewoon nog ja. een keer proberen. Het schijnt nu allemaal een beetje beter te klinken. Want je vond het een beetje... Maar goed. Nou, ik schrok al een beetje. Het ja. okay, ligt aan je vuil, dacht nee, je. Nee, het ligt niet aan je vuil, het ligt goed. aan ons. Tot de laatste okay. keer. Tot het laatste uur, zeg maar, gangster. En dan doen we een stukje in de volgende uur om het even goed te maken. Komt goed. Oh. Get your guns out. Ja, we gaan nog even door. Het, is, uh, het nieuws is nu eigenlijk bezig, maar Gangster heeft zo'n goede EP. We gaan gewoon nog even door. Je hoort hier nu 3, 2, 1, time bomb!